Place it. If it's a broken arm, then brace it. If it's a broken heart, then face it. And hold your own, know your name. your I know your name Ja, luisteraars, goedemorgen. We zitten weer in het tweede uur CFM Zandvoort in het zondagsmorgens jazzprogramma. programma Vanmorgen een, uh, een groot programma, een uitzending in het kader van 20 jaar CFM Jazz op onze schitterende Zandvoortse radio. Begroet natuurlijk alle luisteraars in Zandvoort, maar ook waar ook ter wereld. Tom Hendricks en Hans Sandbergen hebben het eerste uur de spits afgebeten. En nu gaan we verder met... David Harwich. Ja, ja. Uh, u luisterde zojuist naar uh, James, S. ...welke de afgelopen twee jaar een, een vliegende start heeft gemaakt eigenlijk. Um, met, uh, hij heeft met grote artiesten opgetreden... Uh, ...zoals hij in Europa onder andere geïntroduceerd eigenlijk door James Blunt. Um, en u hoorde hem zojuist met het nummer Details in the Fabric... ...samen met James Morrison. Het volgende nummer wat ik uh, op de draaitafel heb liggen is uh, van Michael Bublé... Um, dit nummer heb ik afgelopen week voor het eerst op de, uh, op de Nederlandse radio gehoord. Dus eigenlijk een hit in wording. Hold on. Didn't they always say We were once, babe. We were once, but luck will leave you 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you done you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on.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 Gekomen is de voorzitter van onze lokale omroep CFM... Pieter Jouwstra. Maar ik ken hem ook als samenstelling van diverse cd's. Allereerst, Pieter, gefeliciteerd. Ik heb twee van jouw cd's voor me liggen en jij hebt er één. Ja, klopt. Hoe zit dat? Ja, dat e ik die e niet heb? E dat, is, dat is heel jammer. Ik zal het straks uitleggen hoe dat komt. Uh, dit was zo'n uniek exemplaar wat ik uh, mocht maken voor mijn bedrijf. En er zijn er maar 2000 van gemaakt. En die zijn de wereld over gegaan. En er wordt op dit moment dik geld voor uh, geboden. Maar de moederband heb ik laten vernietigen. Dus deze 2000 stuks. Die zijn heel zeldzaam. Ja. Nou ik weet nog wel een manier om. Uh, die ene zeldzame weer tot nieuw leven te, oh, te roepen. Maar okay. ik zou zeggen. Er moet natuurlijk eerst uh, wat tot leven gebracht worden. In deze uitzending. Uh, mag ik eerst wat zeggen. Uh, en jullie allemaal feliciteren. Met het feit dat al zo lang. Dit programma op zondagmorgen hier gedraaid wordt uh, een van de oudste programma's als ik het zo bekijk in omroep Nederland zeker met de plaatselijke omroepen en als ik dan kijk dat jullie dat allemaal als vrijwilligers doen en elke zondag zo met elkaar bezig zijn... dan is dat een gigantisch compliment waard. En ik hoop oprecht, en ik kijk naar jullie gezichten... en die zien er nog erg jong uit... dat jullie dit nog in lengte van jaren zullen voortzetten... want de belangstelling van de luisteraars is erg groot. Nou, we hebben net afgesproken, Pieter... terwijl er ook uh, enkele alle glas wijn erop hebben gedronken... dat we blijven tot het 50-jarig bestaan. Uh, dan hebben we nog een paar jaar te gaan... en dat redden we zonder meer. Met elkaar doen goed, we dat. Dan. Goed. <coughs> Uh, dat, dat was al als eerste. Uh, waarom, waarom ik hier naartoe ben gekomen, dat is... Ik kreeg al eerst een verzoek van neem je lievelingsstukje mee uh, op jazzgebied. Nou, dat heeft, dat heeft een, een, een achtergrond. Toen ik elf jaar was, uh, mocht ik met mijn broer mee naar het concertgebouw in Amsterdam. En daar speelde Louis Armstrong. En dan was ik exact elf jaar. En ik zie nog dat hele spektakel, Louis Armstrong de trap afkomen... En op een gegeven moment zelfs op zijn rug op het podium gaan liggen en blies gewoon verder op zijn cornet. Uh, toen ik bij het bedrijf kwam, uh, waar hij dan kort geleden met pensioen ben gegaan, zei ze: Pieter, maak jij nu eens elk jaar een paar CD's voor de relaties als relatiegeschenk? Nou, de eerste was natuurlijk uh, in 1991. Precies twintig jaar na het overlijden van Louis Armstrong... ik dacht, ja, dat is toch zo'n enorme ervaring geweest... dat je als klein jongetje zo iemand ziet. Daarna ben ik ook altijd in een dixon band of in een jazzband gaan spelen, zelf. Uh, dus ik heb er toch een beetje feeling mee. En uh, ik zei, ik wil Louis Armstrong. Nou, dat is moeilijk, want er zijn wel wat boeken... maar echt de achtergronden en de platen, dat is moeilijk te vinden. Dus ik heb Sony Oostenrijk ingeschakeld... Oostenrijk Sony die is helemaal gespecialiseerd op uh, jazz en we zijn de wereld ingetrokken en tot mijn stomme verbazing vond ik als eerste een plaat die in Argentinië was uitgebracht, helemaal in het Spaans en wat bleek de opname van Amsterdam uh, die uh, die opname die stond daar op de plaat Nou, en dan ben je natuurlijk helemaal verbaasd dat je in Argentinië een plaat vindt van Louis Armstrong die in Amsterdam is opgenomen niemand wist daarvan maar we hebben ook de allereerste plaats gevonden waar Louis Armstrong mocht meespelen. 1923 met de King Oliver's eh, Creole Jazz Band. En via een klein krabbeltje op de achterkant van een hoesje stond dat Louis Armstrong daar zijn eerste optreden had dat hij mee mocht spelen op cornet. Eh, zo zijn we dat hele leven van Louis Armstrong doorgegaan eh, met alle fases in zijn leven... Samengespeeld met City Musicien, ook dat staat op deze CD. Uh, ook een opname is dat uit 1924. Uh, kortom, dat hele leven hebben we in beeld gebracht. Maar als ik dan dit nummer draai van Amsterdam, wat dus nergens hier in Europa te kopen is of te krijgen is, alleen via Argentinië Sony heb ik dat binnengekregen, dan is dat heel uniek. Ik denk dat we maar even moeten gaan luisteren, want het is geen praatprogramma. Dan de Royal Garden Blues: het openingsnummer dat Louis Amsterdam de trappen afkomt van het concertgebouw in Amsterdam en dan met zijn spetterende All Stars gaat spelen. Toen ik uh, uh, lang geleden aan dit programma ging meedoen... toen uh, had ik nog maar uh, tien LP's in die tijd. Want de cd's die, die had je toen nog niet. Maar ik kreeg al gauw van, uh, van Pieter uh, Blues Moments. En die heeft hij toen ook samengesteld. Want hij heeft er nu één in zijn handen. Maar ik heb van hem nog twee in mijn bezit. Ik dacht dat ik ze allebei van jou had gekregen, Pieter. Maar uh, er staat een plakketje op. En daar staat starter zondag. En drie kruisjes. En dat betekent dus dat het een heel goed nummer is. En vandaar dat ik nu Count Basie laat horen... van de cd, samengesteld door Pieter Joustra... met het nummer Every Day I Have the Blues. Every day I have the blues Well you see me worry baby Because it's you I hate to lose Nobody loves me Nobody seems to care Nobody loves me Nobody seems to care and trouble well you know I've had my share I'm gonna pack my suitcase moving on down the line oh I'm gonna pack my suitcase and move on down the line well there ain't nobody worrying and there ain't nobody crying Yeah, speaking of bad luck and trouble They We gaan nog één nummertje even draaien van Louis Armstrong. En dat heeft toch wel een verhaal nodig. Louis Armstrong, op dat moment 55 jaar, speelde in, in Milan met zijn All-Stars het beroemde nummer The Tiger Rack. Nou heeft The Tiger Rack normaal gesproken vrij snel gespeeld. Uh, iedereen kent het natuurlijk uh, met de beroemdheden Edmund Hall, op klarinet. Trummy Young Trombone, Billy Kyle Piano, Ervel Show Bass en Beryl Deans op drums. Uh, dit nummer is uh, heel moeilijk voor de clarinetspeler, de Tiger Rack, want er zitten een aantal tussen solos in. En dan moet je echt uh, het goed kunnen beheersen wil je dit kunnen spelen. Monty zijn beheerst het een klein beetje, maar wat Edmund Hall doet is waanzinnig. En dat wist Louis Armstrong, dus die heeft dit nummer nog een keer extra versneld. Uh, het is een live opname uit Milan, 1955 opgenomen op uh, 20 december 1955. Het is extra snel gemaakt door Louis Armstrong. En je ziet dat Evan Hall haast struikelt over zijn vingers. Dit is een heel bijzonder nummer. Daarna is het nooit meer zo snel gespeeld. Maar dit is dus een speciale uitgave, toen vanuit Milan. We gaan luisteren. Boy. Uh, That tiger's coming there. Uh, He's gonna bite you, <laughs> Als het goed is, uh, luisteraars, heb ik een van de oprichters uh, van ZFM uh, aan de telefoon. Die woont op dit moment in uh, Duitsland. En zijn naam is Daniel Huijing. Daniel Huijing, heb je jou in de lijn? Ja, dat klopt. Goh, dat, uh, dat is een verrassing, zeg. Want jij was ook een van de eerste die met ZFM uh, Jazz uh, is begonnen, hè? Nou, nee, niet een van de eerste. Uh, de allereerste? Wat ik, wat ik uh, ook vond dat vanaf het begin af aan erbij moest zijn... En, uh... Ik heb met, uh, met meneer Stroobach de eerste uurtjes gedaan. Ja. Daar zijn we er steeds meer bijgekomen. Ja, ik heb geprobeerd om hem in de uitzending te krijgen... maar hij ging vanochtend weer terug naar Frankrijk. Die woont in Frankrijk, dus dat lukte hem niet. Hij ging ooit eens weg en uh, zou een camping openen. Ik weet niet wat daarvan uh, terechtgekomen Ong is. Ongetwijfeld, maar... ongetwijfeld, ongetwijfeld. Zeg, als Oda aan jou vanochtend begonnen met het programma Shooker van Billy Holiday... want dat is ook jarenlang jullie introductie geweest, heb ik begrepen. Precies. Precies. Nou, ik hoorde dat je het niet lukt om aanstaande vrijdag in Hoogland te zijn. Dat, ga je, dat heb je wel willen proberen, maar dat lukt niet, hoorde ik net. Ik wil je nog hartelijk bedanken dat jij hier telefonisch, in elk geval van je, hebt laten horen... Ik uh, moet natuurlijk jou ook feliciteren... omdat je twintig jaar geleden uh, deze omroep uh, hebt uh, opgericht... met hart en ziel, heb ik altijd begrepen. Ja. En ik ben nog altijd blij dat jij op een bepaald moment... bij mij in de tuin tegels bent gaan halen. Toen heb ik gekeken boven wat er allemaal aan technische spullen stond. En toen was ik verkocht en ook meteen... aan deze uh, Jazz op zondag verbonden geraakt. Daniel, hartelijk bedankt. Bijzonder leuk dat jij vooral vandaag op dit moment in de uitzending bent geweest. Ik ben er of in ieder geval blij mee... dat ik zo'n uh, goede opvolger gevonden heb... die, uh, die dat uh, nog jarenlang uh, doorgezet heeft. Nou, we hebben hier een hele harde kern. En uh, daarom hou ik het ook uit. Want anders was het uh, ook allemaal uh, moeizaam verlopen. Natuurlijk. Oké, okay, bedankt Daniel. Graag gedaan.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 There Beste luisteraars, goedemorgen alweer. Mijn naam is Ronde Witwinter en ik neem even het stokje over van David Habig onder andere. Uh, wat u daarnet hoorde was uiteraard Madeleine Peru en de herkenningsmelodie van uh, Fred. En uh, ik, ik, ik heb ook wel iets met uh, Madeleine Peru. De uh, Kerle Swing Five Blues bijvoorbeeld van haar was de herkenningsmelodie van de band waar we twintig jaar in hebben gezeten. Dus dat, uh, dat is wel een surplus. Dat geeft gewoon even iets extra's. Goed, ik wil graag uh, beginnen met um, de Modern Jazz Quartet. Met het nummer, um, even kijken, But Not For Me.